Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De top van een ziekenhuis in Bagdad is opgepakt. Het ging daar vannacht helemaal mis. Op de intensive care ontplofte een zuurstoffles met een enorme brand tot gevolg. Correspondent Daisy Moore zag gruwelijke beelden. Verkoolde ziekenhuisbedden, familieleden die door gangen rennen om mensen te uh, redden. Doktoren die naar overlevenden zoeken in de resten van... Kamers, verhalen over mensen die gestikt zijn door de, door de zware rook. Ambulances die af en aan rijden. Er zijn minstens 82 mensen overleden. Meer dan 100 anderen raakten gewond. Naast de directie van het ziekenhuis is ook de hoofdbeveiliging opgepakt. Volgens de Irikese premier zijn zij verantwoordelijk voor het ziekenhuisdrama. Er is al ruim 460.000 euro opgehaald voor de kinderen van Ruiner Wold. Het geld is bedoeld om de kinderen die jarenlang opgesloten zaten... in een afgelegen boerderij in Drenthe, op weg te helpen. De bedenkers van de actie hoopten voor alle negen kinderen... elk 30.000 euro op te halen en dat is dus ruimschoots gelukt. FC Emmen heeft belangrijke punten gepakt om directe degradatie te voorkomen. De club won met 3-1 van Heracles Almelo. en staat nu 16e met twee punten voor op VVV Venlo. Corona is goed voor de natuur... Dat zeggen drie studenten in Arnhem. Ze deden een onderzoek waaruit blijkt dat mensen de natuur het afgelopen jaar veel meer zijn gaan waarderen. En dat is denk ik voornamelijk omdat natuurlijk hè, met corona, we werken allemaal thuis, hè, de muren komen een beetje op je af. Wil je toch, ja, merken mensen toch dat de natuur wel een uitkomst biedt om lekker even te ontspannen. Ook studenten waren het afgelopen jaar veel in de bossen te vinden. Deels omdat dat de enige manier was dat je nog mensen kon zien, omdat je daar wel op afstand kon zijn. Um, en dat ervaarden heel veel studenten als toch... Heel rustgevend en toch even van een beeldscherm af. Dat de natuur populairder wordt, merken ze ook bij natuurmonumenten. Daar zagen ze er afgelopen jaar bijna 40.000 nieuwe leden bij komen. Het weer, nou best aardig weer om een wandeling te maken. Af en toe zon, niet te veel wind, gaatje of 12. Morgen vaker zon, nog steeds weinig wind en dan een gaatje warmer. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 A chance to do it all again. Ooh. I wouldn't change a stroke. De eerste plaat naar het nieuws weer van drie uur is er een Gaan we houden van Prins en de Raspberry Beret. Ja, daar dus zijn wij uh, t, uh, op het vrije kanaal voor uh, dit weekend van uh, ESPN van Sigou uh, aan het kijken. Want het hele weekend uh, staan alle kanalen uh, van 4.21 tot en met 4.23 voor iedereen open. Dus iedereen kan uh, de wedstrijden van de Eredivisie volgen... ...hebben wij de wedstrijd van Ajax tegen AZ aan. En ja, ik moet er wel even aan winnen, Albert dat, uh, dat er weer mensen op de tribune zitten. Ja. Dan denk ik echt van, hé, uh, hey, wat zijn jullie daar aan het doen? Maar 7.500 mensen zijn uh, op basis van een uh, proef aanwezig bij uh, deze grote wedstrijd. Tussenstand nog steeds vooralsnog 0-0. Ajax wil meer op de helft van, uh, van AZ... Maar ze komen er niet door. Oké. Okay. Nou, wat gaan we in dit uur uh, allemaal doen? Nou, over... We hebben daar geen even omgegooid. Dus... Ja, ja. We <laughs> hebben even werkoverleg gehad. Uh, goed, uh, over twee tal platen hebben we, uh, herhalen we het interview van Goedemorgen Zandvoort... wat uh, Ben Zonneveld had met onze wethouder Raymond van Haafden. En het gesprek ging over uh, de voortgang van de site-events. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Formule 1. En nog andere lopende interessante zaken. Daarnaast hebben we natuurlijk de tussenstanden in de voetbal-eredivisie. Half drie hebben we de evenementenagenda. En daarna hebben we een bijdrage van onze collega's van NHTV. En het heeft alles te maken met de, de, de sponsordag. Want Zandvoort liep namelijk uit voor de zieke baby Liam. En uh, iedereen was het overtuigd om hem te moeten helpen. En er waren dus een aantal activiteiten uh, georganiseerd. En ook onze burgemeester gaf act, daar acte de présens, Maar dat na half drie. En verder uh, hebben we een bijdrage, of uh, mensen uh, uh, staan we stil bij, en dan moet ik even kijken, wat had ik opgeschreven, uh, alles over. Uh, de sociale huurwoningen in Zandvoort. het schijnt nog niet eens zo uh, bar slecht te zijn met de toewijzingen van sociale huurwoningen voor jongeren. Nou, het is, het is wel slecht. <lacht> een hele lange ja. wachttijd. Maar uh, ja, dat is een beetje een landelijke trend uh, op dit moment. Oké, okay, maar daarover meer later in dit uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM, dit uur. Dank je wel, Albert-Jan. Zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee. Deze nieuwe single van Emma Heesters. de schat, ik ben oké. Okay. Zodadelijk de wethouder. Maar eerst... Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Love... Exciting and new. Aboard. We're expecting you and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Ik zou daar een uh, serie van uh, gaan maken. Misschien uh, slaat hij aan, uh, overigens. Je <laughs> werkt het maar nooit. Er staat trouwens uh, bij, uh, de Singing uh, Accountants. Oh, was we... hij een uh, accountant? Nee, ik, ik, geen idee, maar ik heb de, een andere associatie mee dan een accountant. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Nou, vertel. Nou, Loveboat natuurlijk. Ja, wat heb je allemaal gedaan dan met die plaats? <laughs> <laughs> nee, dat is nee, joh, was die, nee, dat was die tv-serie. Ja. Uh, op dat cruise schip en zo. Nee, dat was wel. Uh was wel leuk destijds, maar dat is heel oud hoor. Ja, dat is echt een gauw houden. Dat is echt een gauw houden. Nou, we gaan het hebben over het uh, interview van uh, afgelopen gisteren. Want uh, we hadden Goedemorgen Zandvoort en uh, daar was hij te gast. Ja, bij Ben Zonneveld en uh, dat hebben, we hebben het over wethouder Raymond van Haven. En hij had het met Ben over de voortgang van de site-events en wat verder nog ter tafel kwam. Wethouder, goedemiddag. Goedemiddag. Um, als eerste wil ik toch aan u vragen uh, over vorige week. Een goede, vorige week is er een interview geweest met uh, Cor Haasman over de priklocaties. Heeft u, ja. u behoefte om daar kort op te reageren? Ja, graag als het even mag. Uh, bovendien, van uh, uh, uh, harte geluk gewenst. Je hebt een linkje gekregen. Uh, <laughs> ja, het heeft even geduurd, uh, maar. <laughs> <laughs> maar het is gelukt. Dus. Ja, ja, ja. ja. <laughs>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 dat ze moeilijk ter been zijn, uh, thuis geprikt kunnen worden.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 Media dat aanpassen. Niet de gemeente. Ik, ik, ik kan alleen maar in gesprek. Ik, ik ben niet Media. Dus voor alle duidelijkheid. Ik doe mijn best. En het kan best wel zijn dat er in social media of op Facebook... gesuggereerd wordt dat ik dat wel zou moeten kunnen doen. Dat is helaas niet het geval. Nee, mooi. Dan is dat duidelijk. Want uh, er gebeuren natuurlijk nog vele andere dingen. En uh, zeker één ah. ding waar u als, uh, waar u als wethouder... Uh,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 Nou, de afspraak is gemaakt uh, dat, en dan heb ik het nu over stichting Zandvoort Beyond, he, de, de, de organisatie van de site events, dus de evenementen buiten het circuit. Uh, daar hebben wij gelukkig een hele ervaren uh, uh, directeur kunnen uh, uh, uh, uh, charteren. Die zijn sporen in als tijdens de feestweek daar en rondom de TT uh, heeft uh, bewezen. Hij uh, wilde en was beschikbaar. En we hebben hem met veel enthousiasme binnengehaald. Omdat het een hele ervaren uh,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 En uiteindelijk zijn deze drie mensen er boven komen drijven. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want wat je aangeeft, dat zijn zeer ervaren ondernemers. Mensen die heel veel ervaring hebben in start-ups. Het opstarten van bedrijven en ondernemingen. De voorzitter is een oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Die natuurlijk politiek gezien haar netwerk meebrengt. En weet ook hoe de havens lopen in de provincie. En een andere ondernemer die heeft als jongen.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 van Zandvoort uh, Beyond, om ervoor te zorgen dat er ook sponsorbijdragen binnen gaan komen... en ook bijdragen van ondernemers die uh, activiteiten uh, in het dorp en op het strand willen organiseren. Ja, mooi verhaal inderdaad van uh, wethouder Raymond van Haafden. Hij was uh, gisteren te gast in ons uh, ochtendprogramma Goedemorgen Zandvoorts. En uh, ja, Ben Zonneveld uh, sprak uh, met hem over de site-events. Uh, en uiteraard uh, de stichting uh, die daarvoor opgezet is, Stichting Zandvoort Beyond... En onder meer ook, en daar heeft hij het ook nog even over gehad... dat kunnen we helaas niet uitzenden... maar hij heeft het ook nog even gehad over ja, wat Jack Ploy, de, de, de journalist, daarin doet... in zeg maar raad van toezicht van ja. deze stichting. Nou, die heeft natuurlijk heel veel ervaringen... want die komt bij bijna elke Grand Prix is hij daar live aanwezig... Dus hij heeft ook heel veel ervaringen met wat er rondom zeg maar, de races allemaal georganiseerd wordt. Dus mooie bijdrage ook van Jack Ploy in deze stichting. Nou, we gaan nog even van de Formule 1 gaan we overstappen naar de eredivisie. Uh, ja, even de tussenstanden van de wedstrijden die om half drie zijn uh, begonnen. De ruststanden Ajax AZ 0-0... En dan uh, die andere wedstrijd, ADO-Den Haag tegen Fortuna Sittard. Daar is gescoord door uh, Fortuna Sittard 0 tegen 1 uh, op dit moment. Goed, dan hebben we op kwart voor vijf nog Feyenoord-Vitesse. Mooie wedstrijd. En dan uh, FC Twente tegen Utrecht. Ook niet uh, geheel oninteressant. Zo is het. Nou, zo dadelijk uh, de evenementen. Maar eerst uh, deze van uh, Kenny Rogers. Lee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 Let me hold you in my arms For evermore You have gone And made me such a fool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 Let me hear you whisper softly in my ear, in my eyes. I see no Dat was um, de single lady van Kenny Rogers. Nou Albert Jan, het is uitgekomen, het zonnetje schijnt. Ja klopt, ik zei het mij ook net even via de app bevestigd. Dat ja, oké, okay, ja, nee, uh, je had het uh, tegen je vrouw uh, ja. gezegd, ja. He, geloof ik. Ja, klopt. En de... Want ik voel aan dat de zon gaat schijnen. Ja, klopt. Nou. Ja, Nou ja, bij deze, het is gelukt. Ja. Half vier de evenementen. Nou laten we beginnen met het programma voor Koningsdag. En dat is natuurlijk uh, georganiseerd door de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Het begint natuurlijk s'morgens al om uh, uh, iets voor half zeven... want uh, dan uh, heel Zandvoort de, kunnen de vlaggen uit uiteraard met de oranje wimpel. Hang vanaf zonsopgang in heel Zandvoort de vlag en wimpel uit... voor de koning en voor elkaar. Misschien heb je nog oranje vlaggenlijnen of leuke andere accessoires. Breng je huis dan in oranje stemming. Ook daar zijn prijzen mee te verdienen... Dan uh, om vijf voor tien tot uh, tien uur de klokken luiden in heel Nederland. klokgeluid uh, in geheel Nederland. En uiteraard ook op de Antillen de klokken luiden als teken van verbinding. En om tien uur krijg je vanuit, mag iedereen vanuit deuropeningen en balkons het Wilhelmus zingen of spelen. Het Wilhelmus. Uh, vijf over uh, tien uh, die dag. Uh, S'morgens wordt er een digitale Koningsdag felicitatie. toespraak gehouden door de burgemeester Molenburg. En die is live te, te volgen via Facebook. En ook vanaf 10 uur uh, op de stoep of in de tuin, in de speeltuin of in de buurt... veilig, verstandig, op afstand, lekker buiten spelen... en bewegen in de tuin, op stoep of in eigen huis. En uh, kijk dan op de diverse websites voor de buitenspeeltips en inspiratie. Om half vijf gaan we aan de drank, want dan is het tijd voor de Nationale Toast. Kijk, De Nationale Toast wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht... door iedereen uh, op gezondheid van iedereen in huis of op de gang... of op de overloop op bekant dakterras, in of in je voor- en achtertuin. Het maakt niet uit. wwwnationale En ook een speurtocht uh, hoort er deze dag bij. En uh, hoe dat in elkaar zit uh, kunt u allemaal teruglezen op de website. www.koningsdagzandvoort.nl www.koningsdagzandvoort.nl maar u kunt ook, er is nog een maar die is voor 5 mei. Maar daar kan je, je op de website ook in ieder geval de, de, de, de, de, de, de pagina terugvinden wat er ge kleurt kan gaan worden. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de hele dag thuis zijn... ...want dan de hele dag zetten natuurlijk de diverse media... ...compilaties uit van eerdere Koningsdagen. Zet de tv of radio aan... ...en zorg voor wat lekkere hapjes en drankjes... ...en maak het thuis gezellig. Dat alles in een notendop... ...op, deze programma, op dit programma voor Koningsdag. En volledig is half nog één keer. Kijk even voor meer informatie op de website www.koningsdagzandvoort.nl. En uiteraard ook op onze CFM-app staat het programma voor aankomende dinsdag. Koningsdag hier in Zandvoort op een speciale manier. Uiteraard nog vanwege corona. Je kan het allemaal nalezen, anders Koningsdagzandvoort.nl. Nog 27 dagen te gaan, Albert Jan, en dan gaat het gebeuren. Vertel. Het Zonfestival. Oh, ja, ah, echt waar. Het Zonfestival in uh, Rotterdam. En nou hoorde ik gisteren een, een roddel. In de wandelgangen ging dat, uh, ging dat rond. Dat uh, mogelijkerwijs Lady Gaga naar uh, Nederland toe komt. Mm -hmm. En die gaat dan optreden tijdens het... Althans, dat, uh, dat is het vermoeden. Tijdens het Zonfestival uh, in uh, Rotterdam. Zo uh, vlak voor uh, de puntentelling... En tijdens uh, de puntentelling en optreden van uh, Lady Gaga. Als we de geruchten mogen geloven in ieder geval. Nou ja, we hebben even een plaatje uitgezocht vandaag. Te samen met uh, Ariana Grande. een sortiment van roddel dat uh, deze Lady Gaga mogelijk naar uh, Rotterdam gaat komen. Voor het uh, Songfestival. Over 28 dagen. Nou, we moeten het even afwachten. Je met Rain On Me. En hier is Billy Joel. Een aantal jaren staat deze Billy Joel in de top 10 van de top 2000. Met zijn single The Piano Man. En ook deze mag er best wezen. De single uit de jaren 80 van Billy Joel. Your only human. We gaan naar afgelopen vrijdag en zaterdag. Wat de actie begon op vrijdag. Maar gisterenmorgen kreeg dat een vervolg. Albert-Jan? Ja, het zal de meeste zandvoorters niet zijn ontgaan. Dorpsgenootje Baby Liam is ernstig ziek. Voor het jongetje worden spontaan, worden spontaan acties opgezet om 2 miljoen euro in te zamelen voor het medicijn dat hij nodig heeft. Gisteren en vrijdag werd er gewandeld, gedanst en gesport. Dit doet ons heel veel, maar het is triest dat het nodig is... al dus de vader van het jongetje. Onze collega's van NH maakten er daar de volgende reportage van. Het is nog vroeg op deze zaterdagmorgen... maar op het Venemaatplein dansen de kinderen van de lokale dansschool erop los... Ze halen geld op voor de zieke Liam, een eenjarig jongetje met een ongeneeslijke spierziekte. Er is een medicijn dat hem zou kunnen redden, maar dat kost 2 miljoen euro. Liam woont tegenover ons, tegenover de dansschool en de sportschool. En we dachten, ja, weet je, we moeten het jongetje helpen natuurlijk. Want eh, je, je kan het niet in je eentje bij elkaar krijgen. Nou, ik dacht gelijk, ik ga dansen. Ja, ja, ik vond het wel een beetje zielig. Ook de burgemeester kwam even kijken. Het is hartverwarmend en het is uh, weer heel mooi om te zien hoe uh, ja, iedereen zich verenigt uh, achter zo'n doel. Uh, ja, een jongetje wat een medicijn moet hebben van, uh, van 1,9 miljoen. Dat is echt heel erg veel geld. Um, en het is ja, echt heel mooi om te zien hoe iedereen zich daarvoor inzet. Naast het dansen zijn er ook sportactiviteiten op de boulevard waarmee geld wordt opgehaald. Mijn broer kwam eigenlijk met het idee, want ik had een half jaar niet gesport vanwege blessures. En ik vond dit echt het beste moment om te beginnen weer ermee. Wat ik nu merk om me heen, zoals de Noble Tree had gisteren een actie met koffie... Uh, er is een wandeling geweest gisteren, Weet je, iedereen staat maar op en, en doet wat. De familie van Liam is diep geraakt door alle acties. Dat, dat is voor ons alles. Dat die mensen hier zijn en die mensen willen ons heel graag helpen. Op wat een manier ook. Wij, uh, wij kunnen niet alleen. Het geld voor het medicijn is nog niet bij elkaar en de tijd begint te dringen. De familie hoopt dan ook op hulp vanuit het hele land. Met dank aan uh, NA Nieuws voor deze reportage. Gistermorgen, dus uh, op de boulevard hier in Zandvoort. Anybody else than you? Hey, game of yesterday. I'm so alone in the door with your feet. Oh, baby, tell like in the gutter veteran nobody else than you Voor de speciale uitvoering van uh, de single van Ryan Paris in de Dolce Vita. Lekkere zonnige muziek uit de jaren tachtig. Nou, het is me eindelijk gelukt hoor. Albert-Jan voor het blok gezet, ja. <laughs> Daar heb ik wel een paar uitzendingen voor nodig gehad. Maar uiteindelijk uh, lukte dat toch, Albert-Jan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Hier is uh, een lekkere gauw hoor van uh, de jongens van Boyzone. Love me for a reason. Dan een uh, foute plaat draaien is ook wel leuk. Toch, op de zondagmiddag uh, bij je eigen lokale radio uh, CFM. Je de Boyzone en Love Me For A Reason. Ja, ik las op de CFM-app dat uh, ja, de sociale huurwoningen... als je daar uh, aan wil komen, dat het uh, wel een enorm klus is. Ja, het is een hot item in Zandvoort. Want zelfs de gemeenteraad was, is, is unaniem over het feit... dat woningen van de Maria School alleen voor Zandvoortse jongeren zouden moeten zijn. Maar als je dan gaat kijken hoe dat in de, de provincie ligt, dan in Zandvoort, welke plek de Zandvoort daar in, in, op, op inneemt, valt het wellicht nog wat mee. Want de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang, heel lang. Je wilt het huis uit samenwonen of gewoon betaalbaar huren. Het kopen van een huis is geen optie vanwege de exorbitante prijzen en huren in de vrije sector... Dan is de sociale huur voor bepaalde inkomens met een huur van maximaal 700, uh, ongeveer 750 euro per maand mogelijk uh, nog een optie. Maar ook dan valt helaas tegen. Er zoeken veel mensen naar zo'n woning en dat betekent lang wachten. De gemiddelde wachttijd is inmiddels 11 jaar, schrik niet in Noord-Holland. Een bekend en oud probleem in de Radstad, maar het is nu ook in de rest van Nederland een groot probleem. Als je nou bijvoorbeeld naar Zandvoort kijkt, je staat voor onze badplaats gemiddeld 7 jaar en 4 maanden ingeschreven. Dit is de tijd vanaf het moment dat je je inschrijft tot op het moment dat je een huis hebt gevonden. De tijd waarin je actief aan het zoeken bent is korter, gemiddeld 4 jaar en 8 maanden. Om in aanmerking te komen voor sociale huur mag je niet te veel verdienen en moet je je inschrijven bij een woningcoöperatie bij jou in de buurt. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe hoger de plek op de wachtlijst. Veel mensen schrijven zich daarom uit voorzorg in... zodat ze meer kans maken als ze daadwerkelijk op zoek gaan. Nou, en als je naar uh, kijkt uh, uh, in Zandvoort, het aantal woningen in 2020... waren er ruim 9000 woningen in Zandvoort... waarvan er uh, een kleine 3000 uh, in de sociale huur vallen... en die vallen onder pre-wonen. Vergeleken met Nederland zijn er in, in Zandvoort relatief gezien... evenveel woningen in het bezit van een woningcoöperatie... Ongeveer 30%. Nou, als je dan een staatje gaat maken van de wachttijden... dan kom je bijvoorbeeld in meer naar 18 jaar en 8 maanden aan de beurt. Zo lang, hè? Ja, in Haarlem uh, 8 jaar en 2 maanden. Zandvoort staat op een tweede plek... met een gemiddelde wachttijd van 7 jaar en 4 maanden. En het snelst ben je aan de beurt in Velsen... 5 jaar en 6 maanden. Dus relatief gezien valt het wel mee. Maar dat er sociale woningen moeten komen, is wel duidelijk. Want de jongeren willen graag ook wonen in Zandvoort. Ja, klopt. Nou ja, tot zover in ieder geval het bericht over de sociale huurwoningen. Dus zeven jaar en vier maanden... dan moet je gemiddeld aan de beurt komen hier in Zandvoort. Uiteraard kunnen die tijden weer afwijken. Het is ook wat je wil hebben natuurlijk, Albert-Jan. Ja. Als je zegt, van nou ik wil een uh, villa aan de boulevard hebben, dan, ja, ja, dan, je dan ben je achter. even wat, uh, wat langer onderweg uh, nee. waarschijnlijk. Er zijn dus. regels, maar je moet, dan moet je concessies doen. Ik bedoel, uh, een appartement, een flat of wat dan ook. Dan je maak je natuurlijk eerder kans dan, uh, dan een huis. Ja, nou ja, een koophuis is uh, in ieder geval uh, in bijna geen optie meer. Voor de jongeren zeker. Nee, maar zelfs ook in uh, Groningen bijvoorbeeld uh, heb ik gehoord... Er zijn die huisprijzen ook uh, verdubbeld in de afgelopen jaren. Ja, Dat is niet normaal. Er zijn een heleboel mensen weggetrok, weggetrokken uit de Randstad... richting uh, de, de, de Groningen, Friesland, Drenthe. En noem maar op. Prachtige provincies trouwens om in te wonen. Oké, okay, nou, misschien het gedicht. Uh, <laughs> uh, nee, nee, nee. Nee, oké, oké, oké. Ja, 27 dagen, dan hebben we het uh, Songfestival. Dan hoorde ik van de week een uh, plaat bij onze collega's van uh, Omroep uh, Flevoland... En die hadden ze bij de, de vrijdagmiddagborrel hadden ze uitgenodigd. Uh, Paul Sina en Fleur. Nou, uh, Paul uh, Sina, die kennen wij uh, onder meer uh, inderdaad van uh, The Passion. Daar heeft hij aan meegedaan uh, in 2019. En Fleur kennen we van The Voice of Holland. Nou, ze zijn uh, samengekomen om de oude single, over Songfestival gesproken... Van, uh, Maxine en Franklin Brown uh, te doen. Ja. En daar hebben ze een hele leuke nieuwe uitvoering van gemaakt. Echt een uh, geweldige plaats. De eerste keer, inderdaad, uh, de single uit, uh, nou, volgens mij 1998. Uh, toen uh, Maxine en uh, Franklin Brown uh, met uh, deze plaat meededen aan het Songfestival. En nu, dus, in een nieuw jasje. Zo ook, uh, komen de andere singles uit in een nieuw jasje. En dit is de eerste keer. Het klikt de zomaar weer. De tijd stond even stil. Ik dacht weer, ja, ik wil wel wat. Ik was stom verbaasd toen je me belde. Na zo'n lange tijd, mijn hart sloeg plotseling heel even over. Oh, en jij klopt nog hetzelfde. En het meisje in mij bracht zomaar weer het onderste boven. Wow. Het als de eerste keer, het klikte zomaar weer De tijd stond even stil, ik dacht weer, ja ik wil Het was als de eerste keer, het klikte zomaar weer De tijd stond even stil, ik dacht weer, ja ik wil wel wat met jou Ik vond je toen te gek en ik was stapeloos De songfestivalplaat van Maxine en Franklin Brown... in een nieuw jasje gestoken door Paul Sina en Fleur. Die ken je van The Voice of Holland. En Paul Sina onder meer inderdaad van The Passion... waar hij in 2019 aan meedeed. Als Petrus, geloof ik. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. En we gaan naar het voetbal. De tussenstanden van de tweetal wedstrijden van vanmiddag. albers hij is niet... Teletext is niet up-to-date, want ik ben nog up-to-dater. Hé, hey, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Zojuist is er gescoord want bij Ajax. Ajax uh, heeft uh, gescoord, maar in de allergiek heb ik nog niet gezien. Wie? Maar het is, uh, tussenstand Ajax AZ 1 tegen 0. Kijk, het is, kla dus... het is Klaassen of... Ja, ja, het is Klaassen. Dat zijn uh, goede berichten en uh, inderdaad uh, de arena die gaat uh, uit zijn dak. Die 7.500 mensen die daar uh, een kaartje voor uh, deze wedstrijd hebben kunnen krijgen. Andere wedstrijd, uh, ADO Den Haag tegen Fortuna Sittards. Ook daar uh, wordt, uh, ge of is gescoord 0 tegen 2. Tot zover de tussenstanden van de wedstrijd. Zometeen uh, uiteraard uh, veel meer in het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zondag. Een hele goede middag trouwens en leuk dat jullie luisteren. De laatste plaat voor het nieuws en weer van 4 uh, uur... is deze gauw van TennesseeCie en Feel the Love.